Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, zijn harde, misschien zelfs wel asociale keuzes haast onvermijdelijk. Dat zeggen althans sommige deskundigen die in de gezondheidszorg werken. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of iemand van 75 nog wel dezelfde zorg moet krijgen als iemand van 35. En is het eigenlijk wel eerlijk dat iemand die slecht eet, rookt en niet beweegt, toch dezelfde premie betaalt als iemand die heel gezond leeft. Met andere woorden, is de zoveel geprezen onderlinge solidariteit nog wel van deze tijd. Nog even de bloeddruk. Hij is 78 jaar en heeft last van zijn hart. Daarom krijgt hij van de cardioloog binnenkort een nieuwe hartklep. Wat kost de hartoperatie die hij nodig heeft, de gemeenschap? Om Tussen de 10.000 en de 15.000 euro. We betalen allemaal mee aan de hartoperatie van Satijn via onze zorgverzekering. Ja. Komt u maar weer. Dat betaal ik al 56 jaar premie aan. Dus dat is bijna goed voor drie van die operaties. Als arts wil je natuurlijk liefst alle beschikbare middelen hebben... om een individuele patiënt zo goed mogelijk te helpen. Maar artsen in Nederland realiseren zich ook dat op een gegeven moment de koek op is. Het, het, het kan niet allemaal. Kunnen we dit soort dure operaties straks nog wel voor iedereen betalen? Of komt er een moment dat we besluiten... voor mensen boven de 75 jaar geen hartoperaties meer? Dan hoopt uh, dat bij mij reminiscenties op met de 1940-1945. Toen werd ook een bevolkingsgroep aan de kant gezet. En ik vind dat hier een uh, latente euthanasie op de loer ligt...